Door Almegens met het NOS-journaal. In een loods in Moerdijk heeft de politie gisteren 3000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten in een uitschuifbare bouwkraan. Het bedrijf bij de haven in Moerdijk importeert zwaar materieel uit Zuid-Amerika. De grote telescoopkraan is in beslag genomen en de cocaïne is vernietigd. In het bedrijfspand werden drie verdachten aangehouden. Twee Nederlanders en een man uit Cambodja. Ook zijn er woningen doorzocht. Daarbij werden wapens en geld gevonden. Voormalig Jumbo-topman Frits van Eert werd in 2014 al verdacht van witwassen. Volgens het AD werd zijn naam toen genoemd in een onderzoek naar een Fries drugscrimineel. Die zou tonnen aan sponsorgeld van de supermarkt hebben gebruikt om winsten wit te wassen. Volgens de krant vertoont het onderzoek grote gelijkenissen met de verdenkingen waarvan Eert nu voor wordt vervolgd. In de zaak tien jaar geleden werd Van Eert uiteindelijk niet vervolgd, maar werd hij een getuige. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof zegt dat justitie een wet verkeerd heeft gebruikt om mensen te vervolgen voor de kapitolbestorming drie jaar geleden. Veel reilschoppers en aanhangers van oud-president Trump werden aangeklaagd voor het belemmeren van een officiële procedure. In het kapitol werd op het moment van de bestorming de verkiezingswinst van Joe Biden bevestigd. Maar de wet die justitie gebruikt gaat volgens het hof in dit geval niet op. Wel zijn de meeste betrokkenen ook veroordeeld op basis van andere aanklachten. Door werkzaamheden rijden er de hele dag geen treinen van, naar en via Amsterdam Centraal. Volgens NSM ProRail is dat niet eerder voorgekomen. Reizigers wordt geadviseerd voor vertrek de reisplanner te raadplegen. Rekening te houden met extra reistijd. Er rijden wel bussen en metro's naar Amsterdam Centraal. Het weer: zonnig en droog. 21 graden aan de kust, mogelijk 27 in het binnenland. Later wat bewolking en tegen de avond in het zuidoosten kans op een enkele regen of onweersbui. Vanavond en vannacht op meer plaatsen in het zuidoosten en oosten regen. Morgen trekt die regen weg. Dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Bij Toebak Leeft. Ja. Bij Ziervent. We hadden het net over. Dat is ook wel heel mooi. Ik heb zelf, uh, Toebak Leeft bestaat al, al 22 jaar. Maar de jingles zijn al 10 jaar oud. Dus dat is heel mooi. Straks onder andere hebben we het natuurlijk het over, over dit. Ja, waar was de brand? En onder andere is er een gastjarig. Oh, die heeft echt lekkere muziek gemaakt gewoon. Hij maakt nog steeds muziek. DJ Shadow. En dan hebben we het over dit. No, Jane Mansfield, wat is daarvan terechtgekomen? Dat hoor je straks eerst even lekkere muziek hier van Thundercat en Theme Even één ding: no more lies. Ach, ja, die platen zijn gewoon veel te lang om helemaal te draaien. We hebben nog zoveel teksten gewoon. Thema aanpalen en And Thundercat, No More Lies. Ja, we moeten niet meer liegen. Maar ik denk zelf altijd, uh, ja, een leugentje om best willen is altijd wel beter dan keihard de waarheid te zeggen. Want dat white is lie. Ja, white lies is beter dan keihard de waarheid. Ik bedoel, juist, ik vind het wel mooi dat hij zo eerlijk is. Nou, het zal allemaal wel Maar goed. Thema aanpalen komt uit Australië vandaan. Uh, geformeerd onder uh, rond multi instrumentalisten Een mm. ken ze wel. Kevin Parker. En mm. uh, nou goed, hij speelt met heel veel andere gasten. En ik moet zeggen, de basis van Thema en Paal is eigenlijk toch wel. bepaalde periode van Supertramp. Vind je? Ik hoor. Ja, ik vind echt bepaalde invloed. Dit is Supertramp. In een bepaalde periode van Supertramp is oh. dit gewoon uitvergroot. En hier gaan ze gewoon indoor. Ik vind het niet echt hoor. Goed, vandaag is weer tijd voor de. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, we gaan echt heel lang terug. Want, oh, dat was een kanonsschot waarschijnlijk. In 1613 hmm. de Global Theater in Londen brandt tot op de grond. Helemaal af gewoon. En dat is waarschijnlijk door een, was een opvoering van Henry de Achtste. En een kanonsschot, je hoorde het net al. En daardoor vatte het rieten dak vlam en brandde dus helemaal af. En hij was nog maar gebouwd in 1598, 14 jaar eerder. En Willem Shakespeare heeft daar echt voor het eerst allerlei stukken uitgeprobeerd in de global theater. Mm. En uiteindelijk is hij... daarna is hij herbouwd al vrij snel. Toen hebben ze pan op het dak gegooid. Doe maar wat pannen op het dak. Ja, nou, niet met gebakken eieren in, maar gewoon dakpannen. En dat heeft een tijdje gestaan. Uiteindelijk is het door de puristen, de puristen waren helemaal niet van de theater, is het afgebroken en zijn er woonhuizen ge gebouwd. En uiteindelijk is het allemaal herbouwd in 1997. Heeft even geduurd. Mm. En toen is het uiteindelijk op uh, korte afstand daar is het opnieuw neergezet. en uh, nou goed, Het ziet, ziet er mooi uit. Er zijn foto's van op internet. Kijk maar even de Global Theater. Ja. Is, is het is eigenlijk in dezelfde eeuw als de grote brand hè, van Londen. Ja, dus maar sowieso. Die huizen doen allemaal van leem en, en hout. En ook opnieuw bouwen. Weer van leem en hout. Ja, we hebben niks geleerd. Uh, nou, die, nou ja, die bizar. Die brand ja. duurde wel uh, vijf dagen. Bizar, ja. hè? He? Ja. Heel bizar. Hey jongens, in 1967, de Amerikaanse filmster Jane Mansfield uh, komt op 34-jarige leeftijd om het leven bij een auto-ongeluk in de Staten Louisiana. Hoe, klinkt zo, hoe klonk no. ze ook alweer? No. Ja. Ze werd eigenlijk populair omdat de voorganger. Ja. ja, Marilyn Monroe maakte het aantrekkelijk... dat blonde dames toch een beetje woep zo... Over, dat is nu echt niet meer van deze tijd. Nee, nee, nee. nee, nee dat nee, kan nee. echt niet meer. Nee. Dus ze had nog meer hits, dit. The lady is hot. hot. Too hot to handle. Too hot to handle, Jane Mansfield. Waar komt het vandaan. Het is nou ja. Too hot to handle. Komt uit dit nummer. Ja, denk wel. het. Ja, en, haar, en dan haar artiestenaam is Vera... Uh, ja, Vera Jane. Vera Jane. Oké, okay, ik heb ja, geen idee. Ja. ja, dat zou kunnen. Maar goed, uiteindelijk uh, het het is dat ze waarschijnlijk aan een rol is gekomen. Haar eerste rol heeft ze gekregen door een briefje met haar maten door te geven aan een producent. Oh. Mm -hmm. <laughs> Oké. Okay. Mag tegenwoordig ook niet meer natuurlijk, om, je, nee. om, om echt je lichaam ja. in de strijd te gooien. Haar maten waren 39, 22. Dat is dus haar taille. En die was echt heel slank. En nu het echt... belangrijkste? Uh, en de haar cup... kont was 35. Oh. 39, 22, 35. En later dat werd dat zelfs 40, 21, 36. Wees er maar trots op. Doe, die, doe die, dat bandje nog maar strakker. Nog maar strakker. Jeetje, nou. Een zandloper uh, idee. Ja, dus, uh, ja, het ja. was wel uh, triest. Nog even dit, om het even te horen. No. Nee, die wilde ik horen. Deze wilde ik horen. Ze was een van Hollywood's grootste sekssymbols. Aan 33 she had been three times and was ze drie keer times en was de moeder van vijf kinderen. Drie van hen waren met haar... in de fatal car crash near New Orleans. They escaped, slightly injured. But Jane, her lawyer friend Sam Brody, en their driver were killed. Ja, bizaro, gewoon drie volwassenen kwamen om het leven en drie kinderen in de auto overleefden. En dan hadden een schrammetje meer ook niet. Oh, Die zaten ze... op de achterbank. Maar ja, dat tailletje zou wel geen 22 centimeter gebleven zijn als ze vijf kinderen heeft gekregen. Uh, nou wel hoor. Uh, yeah. Ja, ja was Elastiek was er van. Ja. Echt, ja. ze van. ze ah, was zo belust op aandacht ah. toen ze een half uur na de geboorte melden ze de, de persel op, uh, kan ik wat aandacht krijgen? Want ik uh, ben moedig geworden opnieuw. Dus oh, oké. Okay. Dus dat oh, is wel. Oh, dus wel. In uh, 2018 uh, wordt uh, Barry Gibb van de Bee Gees... Ja. die wordt door Prins Charles tot ridder geslagen. Ja. Dus hij is ook oorspronkelijk... komen de Bee Gees ook uit Engeland, hè? Ja, uh -huh. klopt. Ze zijn verhuisd naar Australië. Ja. En toen werden ze weer zeer populair. Toen zijn ze weer teruggegaan. Ja. ja een mooi verhaal van Barry Gibb. En het is uh, mooi om te zien dat hij nog steeds alleen optreedt. Ja. En dat hij nog eh, echt, dat zei hij ook in het documentaire. Hij zou er alles aan willen doen om gewoon die broertjes weer terug te krijgen. Ja. Dat was zo bijzonder wat ik had met. Hij had toch drie broertjes, ook gewoon drie had hij er, hè? Ja, besef mm. je pas achteraf, hè? Dat en je, die, die, je je die dan... Gib was natuurlijk als eerste die wegviel. Ja. ja, Robin. Morris, Maurice. Ma Robin, ja, bizar. Ja, ze is nou. eenzaam. 2011. Ja, vertel. Ja. ja, 2007, de eerste, ik kan niet meer voorstellen, de eerste iPhone verschijnt op de markt. Ja, bizar. Hoe ging Heel dat bizar. Hoe ging dat ook alweer? Een widescreen iPod met touch controls. Een revolutionaire mobile phone en een breakthrough internet communication. device. Een iPod. Een <laughs> telefoon. Do you get it? Are you getting it? Yes! Iedereen was wild enthousiast bij het uh, doorbreken. En ik weet het al, ik heb een tijdje de iPod gehad. En de iPod vond ik al iets bijzonders, maar uiteindelijk kwam dat gecombineerd en je had destijds had je nog de HTC Touch. Dat was eigenlijk een van de eerste daar, die smartphones. Dat was echt uh, waanzinnig. Te telefoons en, uh, de iPod is ontstaan in 2001, maar eigenlijk de de iPhone was al eigenlijk in de maak vanaf 2002. Hmm. Waren het al verhalen over de er komt binnenkort een iPhone of zoiets, iets met je van alles tegelijk kan doen. Oh, wanneer komt die dan? Geen idee. Duurt nog vijf jaar. Ja. Goed, wat Dat nou, is wel om leuk om te vertellen. Maar ooit is het dan in Amerika geweest. en stom toeval op de dag dat er een nieuwe iPhone werd gereleased in 2015. Dat was in Boston. Ja. Liepen wij in, op straat. Daar, nou, daar staat een rij. Dat wil jij niet weten. Jullie dachten, wat wordt daar nou verkocht? Ja. Ik denk, concerttickets. Ja. Nee, iedereen staat met een bekertje koffie, en een stoeltje en een parapluutje en weet ja, ja, ja. wachten dat ze eerst de iPhone kunnen kopen. Ja, bizar. bizar ja, dat is hoor. Ja. In uh, 1920 uh, werd de eerste bak zand uh, in Den Oever in het water gedaan. En dat was eigenlijk uh, om te beginnen met de afsluitdijk, die dus van uh, Den Oever naar Wieringen ging. Ja. En, ja. Ja, ja, het duurde tot 1934. Naar een 14 jaar, hè? 14 jaar voordat eigenlijk de, de... Noem je dat? De, de, af, de afsluit daar, daar klaar was. En, uh, de, en, kleinste en de Zuiderzee werd afgesloten. De gang van het werk en de overwonnen moeilijkheden zijn nu geschetst En we zijn eraan herinnerd dat het karakter van ons volk is gevormd en gestaald... in de eeuwenlange strijd met het water... Ja, het is echt, daar moet je echt voor geleerd hebben. Ik net van acht ja je ja. praten. Je, denkt, je, denkt van, je moet echt geleerd hebben, waar gaat die gas naartoe? Waar, waar ja. heeft die, gaat het nog over die dijk of niet? Nee, de strijd met het water. Oh, toch wel. Ik herken er iets in. Ja. Goed, nog iets anders. Uh, door ja. een wegvallen van cabinedruk... tijdens de landing van de, de Soyuz 11... Ja gaat het niet helemaal goed. Ventil werkt niet helemaal goed. En uiteindelijk komen ze neer, ze landen en dan vinden ze dit. When recovery crews reached Soyuz 11, even though everything looked great from the outside, when they opened the hatch, they found all three men unresponsive. They all had blue patches on their faces and were dripping blood from their noses and ears. Of the three men, was warm. CPR to get him again. But it was to het ventiel werkte niet goed, waardoor ze dus heel veel druk kregen en uiteindelijk overleden ze. Ze hadden allemaal blauwe plekken op hun wow. en het bloed uit hun oren en nou, uiteindelijk één heeft er dus klein beetje overleefd, maar uiteindelijk toch overleden. Het is een bizarre verhaal van de Soyuz 11 in 1971. Hmm. Goed, laatste heb jij nog? Ja, de, de 83e editie van de Ronde van Frankrijk uh, uh, ging van start op 29 juni in uh, Parijs. En hij eindigde destijds in, uh, uh, ja, op 21 juli dan in Parijs. En het leuke ervan is uh, dat de Tour de France wellicht in 2026 ook weer van start gaat in, uh, in Rotterdam. Oh, ja. En dat zou de zevende keer zijn dat de ronde van Frankrijk in Nederland begint. Ja, het is logisch dat hij in Nederland begint. Dat snap ik ook allemaal. Ja, dat ja. gaat eigenlijk in aansluiting op de, dat je natuurlijk had over die uh, Soyuz. Dat ja. uh, in 1995, dat is dat ja. 24 jaar later... Wordt de Amerikaanse Space Shuttle Atlantis gekoppeld aan het Russische ruimtestation Mir? Nou ja, dat is het ook wel vaker voorgekomen af en toe in uh, films nu, hè? Die, uh, dat ruimtestation. Ja, het is toch wel mooi om te lezen ja. dat de Amerikanen en Russen in de ruimte nog steeds mm. samenwerken. Dat zijn uh, ja. dus nog steeds te doen, dat is ook wel mooi. Maar uh, ja. ja. Ergens zou ik er best wel eens een keer heen willen, maar ergens zou ik het ook doodeng vinden. Naar Rusland? Nee, naar het uh, nee, Mir, uh, naar, naar dat space ruimte ruimtestation daar. Ik denk, ik denk dat, de, dat we het niet toegelaten worden. Denk nee, ik nee, de selectie nee, nee, nee. Heen komen. Maar, maar ik zou het eigenlijk ook wel heel eng vinden, denk ik. Omdat je echt met zo'n raket de ruimte in... Uh. Ja. Nou ja. ja, goed, ja, het wordt straks gewoon net zoals gewoon een vliegreisje. in de ja? loop. Meer wordt het niet gewoon. Ja. He? Heb, jij, heb jij, dat niet op je bucketlist staan? Nee, ik heb hier mijn bucketlist oh. naast. Ik blijf met een rondje om de maan zo en dan weer terug, weet je? Zo. Ja, ja oké. Okay. Ik denk niet dat, uh, dat, dat je daar je geld aan moet besteden. Van die oude mensen de ruimte in. Dat is helemaal niet nodig. Laat die hier blijven gewoon. Ja, <laughs> Wij zorgen maar. voor de achterblijvers. Maar de rest is maar uitvliegen. Zeker, ik ben er niet geweest, maar ik moet er heen gaan. Zeker als ik deze plaat heb gehoord. Daytime TV. Dat is heel saai. Maar goed, daar hebben zij een band over omgeformeerd. Leuk, daytime TV. Uh, nou, doe dan gewoon maar de band. Dat is een stuk spannender. Goed, wie is de jarig? Wie kijk, We kijken er even naar. Ja, vandaag is natuurlijk een... Uh, bijzondere man is vandaag jarig. Hij zou 123, 113 jaar oud zijn geworden. Ik heb het over Prins Bernard natuurlijk. Ja, hij is... Corrupt geweest in die zin dat hij dus geld heeft ontvangen voor zijn diensten van Loki. Ja, ik vind alleen maar leuke berichten gewoon over Bernhard. Ook Kees van Kooten was er altijd eens light op de chasse over Prins Bernhard. Die lol van een Prins Bernhard. Zeker, alleen maar positiviteit. <laughs> Uiteindelijk Bernhard is geboren in 1911. En hmm. zijn vader is ook niet zo heel erg oud geworden. Nou, heel veel te doen geweest ook over de uh, lidmaatschapkaart. die weer gevonden is in het privéarchief in 2019. Er zijn allerlei boeken over geschreven. Hmm. Hij vond het wel leuk om lid te zijn. En later is hij weer geen lid geweest. En hij heeft dat ook al, weer ontkend, dat hij echt lid is geweest. Uiteindelijk ontmoet hij natuurlijk Juliana in 1935. En uiteindelijk hebben ze al een paar keer elkaar ontmoet. En Bernard stond echt op Popel, ik wil met je trouwen. Gaat best wel snel afrijd. Hij was gewoon een golddikker. Hij was echt een golddikker. echt waar? Ja. ja, zeker. En uiteindelijk heeft uh, Juliano even gezegd... Nou, even rustig aan, we kennen elkaar net. We gaan nog niet trouwen. Maar uiteindelijk in 1936, jawel, dan zegt ze echt van... Ik wil met je trouwen. En dan wordt dat wereldkundig gemaakt natuurlijk op 17 september. En dan gaan ze ook een paar dagen later gaan ze in Amsterdam op bezoek. Kijk eens. Oh, kijk eens. Hij zwaait ook mooi. Ja, wat een sympathieke man. Ze waren echt blij Dat over deze Bernard. En, uh, nou goed. Uh, hij heeft in ieder geval voor heel veel naastaten gezorgd. En hij heeft ja, in ieder geval zeker. gezorgd dat we in ieder geval een koninklijk huis hebben. Dat we er al in je huis hebben. Hmm. Want daar was een hoop over te doen. Hè? Want Julianne hmm. kwam niet zo makkelijk aan de man. Dus die prins Bernard uh, heeft ons gered. Oh. Ja, waren er uh, al wat kanttekeningen. Onze Jules was ook niet zo'n uh, zo beeldje om te zien. Ik denk dat... Uh, nee. Ja, ik denk dat de dochters van onze huidige koning er veel makkelijker aan de man komen. Dat denk ik wel. Zeker de twee, Prins, nummer 2 en 3. Ja. Prins Bernhard, niks anders de goeds over nee. die man. Ja. Nou, Kees, hou je even in. <laughs> Nog een keer nee, dan. dan. Ja, ik weet het dan wel. Uh, vertel, wat erom niet? Het meest toch vind ik toch wel de geneesteres uh, Geertje ja. Hofmans. Ja, dat is een, dat een mooie Dat zij Is die ook jarig vandaag? Nee. Nee, nee, nee, oh. nee, dat zij in het paleis is uh, gaan werken. Ja. Uh, slechter eigenlijk natuurlijk. Tussen jullie aan. En wie er ook vandaag jarig is... Dat is uh, Estelle Kruijf. Ja, zij is Nederlands actrice, presentatrice model, nou we ben je nog niet meer en modeontwerper, ze wordt vandaag uh, 46 jaar. Nou ja, ze is Pas? Estel is er nog maar 46 ja. Nee, dat geloof ik niet. Ja. Ja. ja. Oké. Okay. Okay. Hartstikke jong nog. Ziet er zo oud uit. Nee, ja. dat ja. bedoel ik niet. Wat een peden dan die, meneer, uh, die voetballer uh, die Hoe oh, oh, heet is. hij Ruud Gullet? Ja, nee. ja, die goed. is al 65 of zo. Of ja, die is wat ouder, ja. Nou, ze is bekend uit de wereld van glitter en glamour. En society. Estelle is een dochter van Henny Kruijf. De broer en oud-voetballer uh, Johan Kruijf. Nou, ze werd bekend op, uh, toen ze op 3 juni 2000 op 21-jarige leeftijd. Ja. Komt hij, trouwde met Ruud Gullert. Nou, in 2012 maakte Ruud Gullert uh, wereldkundig uh, Spraak dat er een echtscheiding uh, is aangevraagd. En, uh, dat was in 2013 een feit. En uh, na de breuk had uh, Estelle Cruijff een relatie met uh, kickbokser Bader Hari. Ja, natuurlijk. Kijk, dat zijn Kijk, de zachte ja. de details. Ja, maar ze gewoon. was jong. Ja. Ja. Dat dat jong. Dat is zeker ja. jong. Ja, met alles jong. Ja, ja. goed. Er is uh, in uh, 1885, sorry. Het uh, was de geboortedag van Dirk Witte. Hij is in 1932 al overleden. Hij is helemaal niet zo heel oud geworden. Mm. Maar die, die was er erg bekend uh, van uh, het nummer Mens Durft te Leven. Oh, dat, ja. uh, dat nummer dat komt wel vaker voor. En, uh, het is zelfs ook nog onlangs gezongen dan. Uitgebracht door Wende Snijders. Maar ook door Ramses Schaffy en Wilke Alberti. Oh, ja. en het begon eigenlijk door de uitvoering van Jean-Louis Pissuis. Maar het was een beetje... De, een, een, een, een, opruimend nummer, hè? Van, ja. uh, Met surf te leven. Ja, ik, ja. Hoor, ik heb het zelf. Ik ja. hoor een Jolanda uh, momentje opkomen. Nee, die gaan ja. we niet doen, <laughs> me niet. Vandaag wordt die 60, 60. 60. Heel veel respect voor Kees van de Spek. Kees van de Spek zat natuurlijk, ja, die zat, die zat bij. Ja, die was de rechterhand geworden natuurlijk van welke crimineel. Nee, joh, Gast van Peterey de Vries. Daar was hij, Kees van de Spek. Hij is trouwens geboren in Nazareth. Zien we al? Jezus is terug op aarde. Die wilde de wereld redden. En zijn vader was hulpverlener. Dus ontwikkelingshulpmedewerker. En hij heeft onder andere in Nasraad gewerkt. Dus in Israël. Hij heeft ook in Duitsland gewerkt. En hij, zelfs in de kibbutz heeft hij geleefd. Een tijdje Kees van Spek. Dus hij heeft waarschijnlijk echt dat hulpbehoeven. Dat heeft hij gewoon geleerd. Op jonge leeftijd. En nu heeft hij dat anders aangepakt. Via Peter R. de Vries heeft hij natuurlijk geleerd. Hoe je mensen moet helpen. En uh, ze hebben natuurlijk destijds ook. Ja. Die bekende uitzetting gemaakt met Joran van der Sloot. Daar komt hij hoor. Dat gaat hij bekennen. Weet het zeker. Ik weet niet dat het dood was, Joran. Ja, dat weet ik gewoon. Hoe zag je dat dan? Heb je gevoeld aan een pols of zo? Ja joh. Maar hoe ging het in één keer dan. Ja, joh, Joran. Joh, hoe kan je dat gedaan hebben Joran? Patrick van Eem daar had hij direct contact mee. En dat hebben ik dus zo Jonis ver gekregen. En daar is echt deze case van de spek echt wel verantwoordelijk voor ontdekt, om dat voor elkaar te krijgen. En hij heeft nu natuurlijk ook allerlei andere programma's die hij maakt. Hij is nog steeds fanatiek bezig. Goed, wie vandaag ook uh, geboren is uh, op deze dag in 1947. Dat was een Nederlandse muziekproducent, dat wil Hoebee. Wil Hoebee wil B was dus ook getrouwd met, uh, met uh, die andere die in de speelde, die uh, José Hoebee. B. Maar uh, hij was echt uh, heel, heel erg bezig, ook bij heel 3... Maar hij heeft dus ook uh, gewerkt ja. met nationale artiesten... Sassia en Rob de Nijs, André van Duin. Maar hij heeft ook gewerkt met Nanomascuri en Fickele Janderos. En, uh, en met Luf. Okay. Dus uh, José is met, dus met hem getrouwd... maar hij is echt veel, veel te jong overleden aan darmkanker. 64, ja. Dat is ja. wel een klein beetje te jong. Ja. DJ Shadow wordt vandaag 52 jaar. DJ Shadow in de jaren 80 begon een beetje met zijn turntables te spelen. Met die MK 1200 van Technics. En toen maakte hij onder andere dit... Plaat uit 91. Destijds baanbrekend. Met allemaal stukjes erin gemixt. Later ging hij onder andere werken met uh, Kings and Queens. Zo kan hij een of andere band. We werd dat wat zoetsappiger. Maar hij is vooral bekend met samenwerken met Uncle. Met wat duistere klanken die hij produceerde. Dit is niet in de ochtend nou, dat je denkt lekker mee wakker te worden. Maar s'avonds laat is dit wel fijn. Ook maak je dit Burma Shadow. At the edge of the field. In samenwerking met allerlei zangers die dan de vocalen voor hun rekening namen. Maar hij deed echt de beats. Dat, dat, dat opzweepende. Didier Shero Dus hij is vandaag 52. Wie nog meer? Mm, ja, Daniel Bossevin. Hij is uh, vandaag 55 jaar geworden. Hij is vooral bekend van tv-hoofdrollen in All Stars, Meiden van de Wit en Gooise Vrouwen. Hij is getrouwd en is vader van... Uh, ja, van acteur Robin Bassevin. Bassevin speelde tevens in 1993 een rol in de videoclip van uh, 24 7 nee. met uh, Nens. En zijn uh, <coughs> vrouw Vanessa is manager en CEO bij een uh, naamgever van uh, Henneman Agency. Maar dat zegt men niet zoveel hoor. Oké. Okay. Okay. Vandaag is ook uh, Ian Pace jarig. En hij is een Engelse muzikant, maar die was voornamelijk bekend als drummer van de hard Deep Purple. Jazeker, uh, ja. nou Deep Purple... Ja, dit is die Purple. Dat geloof ik niet. 60, is is, 70, hè? Dit is ook die Purple. En die Purple heeft natuurlijk allerlei soorten muziek gemaakt. En uh, ja, sommige dingen zijn wat spannender dan andere. Onder andere, dit was hun, maar ook dit was hun. Dit is wat nieuwer. Allerbekend is natuurlijk ook misschien wel dit: Smoke on the Water. Ja kwamen we daar geloof ik in. Tokio ze aan. Toen zouden ze iets opnemen. Toen was er rook op het water bij een of andere de, de, weet het, hotel. En dat hebben ze letterlijk zongen in dit nummer. Geweldig. Dus ja. dat is wel leuk. Ja. Straks nog trouwens nog een leuk zij bij deze INP's Pace. Van, uh, uh, noem je dat dus van Deep Purple? Mm -hmm. uh, ze hebben ook ooit een hit gehad. En daar werd hij groot mee met dit... Oh, dus dat hij nog bij episode 6 Morning Dew. Daar is nog heel veel verhaal straks over, maar dat hoor je oh. straks. Ik ken het van de top 2000, dit uh, Child, uh, Child, Child in Time. time. Ja. ja, daar wil ik het bijna niet meer over hebben, gewoon. Dat maar het was wel een doodloop van. Ja, maar dat was wel. Het zijn wel nummers van die jaren. Ja, van, ja uit, uh, <tie> Los Angeles klinkt. en uh, hey, Flower in Your Hair. That, uh, ja. Die tijd was. Flower power. Ja, ja. Nee, dus op zelf. Uh, nou goed, ze hebben een mooi Speed King. Vond ik altijd heel leuk van, van die purple. Dat is echt snoeihard gewoon. Oké, okay. nou je hebt al gehad, dames en heren. Laten we een handplaatje doen. Goed, straks uh, nog wel een verdwaalde verjaardag. En toen ik de zonsports zit is al weer aan te komen. Eerst even hier Paul Weller. 66. Je gelooft het niet, als je kijkt wat hij allemaal in zijn leven heeft gedaan. Wilde muziek, maar dan gewoon lekker rustig en langzaam eroverheen zingen. En dan wordt het toch al bijna zo jazzachtig. Balbellen, nieuwe CD. 66. Ja, dan pas realiseer je dat die man met 66 is. Die kan er echt nog wel een tijdje mee, gewoon. Zeker als ik dit soort muziek maakt. En het heet The Wandering Spirit, hier bij Tobak leeft. En het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Ja, nieuwe films zien het. Uh... In het uh, filmclub Zandvoort, de enige bioscoop, die is weer opengegaan. gegaan. En uh, woensdag 17 juli is namelijk uh, de planning. Dan worden er twee films getoond. Enthousiaste dames, Amanda en Chantal, die zijn daarmee bezig geweest. En daar wordt uh, Element, Element, wordt ge, uh, dat is kindersfilm wordt getoond. En Grand Hotel Budapest. Of uh, Budapest Grand Hotel, waar ik vanoien zei. Dus, uh, dus niet op zaterdag, dat was de eerste bedoeling. Maar het is nu op woensdag. Het begint smiddags om twee uur al. En op woensdag zijn er ook al wat kinderen vrij. Dus die kunnen daar naartoe, naar die, de, die Disney-film. En uiteindelijk is om vier uur dus de, de Grand Budapest Hotel. En na de, na de afloop kan je namelijk in het Wapen van Zandvoort kan je de bezatten met een bierrapje. En uh, dan kan er nog weer nagepraat worden. Is er nog nahulp, zeg maar, naar die film. Oké. Okay. Ja. Het Badhuisplein was vorige week het kleurrijkste plein van Zandvoort. Want je had natuurlijk niet alleen uh, de, uh, de climate uh, chain, maar uh, ook. Het Madonari Krijtkunstfestival in Zandvoort. Want Donna Corbani heeft dus vol vreugde. Heeft zij dus al die tegels heeft, uh, in bezet uh, gehouden? Waar, waar dus uh, vroeger. Het, uh, het is van uh, Correndo, dat gedeelte. Ja. Yeah. En uh, daar heb je allemaal hele mooie tegels. Die zijn anderhalf jaar, anderhalf of zo. En uh, allemaal kinderen die mochten dan één tegel gebruiken. om zelf hun mooie kunstwerken te maken. Ja. Yeah. En uh, de, ook Italiaanse toeristen Piero en Alessandra deden mee. En ze waren allemaal heel enthousiast. En uh, het was gewoon heel leuk om te zien. En de kinderen die deelnamen, die mochten uh, allemaal nog een ijs halen... bij Cive uh, Diamo, een lekker ijsje. En het was gewoon heel creatief. Ja, het is, uh, nou, het is slim om zo... Uh, yeah. en, en, en Frans uh, Roostenhart, die is altijd ook wel heel actief bij het museum, was er ook. En die vertelde ook, het komende 5 juli yeah. om drie uur middags dan is de opening van het Street Arts Festival... Op het uh, Van Venema Ja. En dan uh, waar al die mooie vogels zijn en uh, al die mooie gemaakt zijn. Ja, ze heeft een zijn. hoop concurrentie nu. Ja, <laughs> ja zeker. Er zeker. zijn een hoop mooiste Siedersand ja, voor de Ja, ze ook zoiets moeten maken op een muur eigenlijk. Dat is ook heel kleurrijk. Ja, ik, die andere teken vind ik net zo leuk. Haar poppetje heb ik een beetje gezien, moet ja, ik zeggen. Ja, ze tekent geen gezichten, nee, maar nee. ronde borstenbillen in. Uh, ja. Dus ja, ik bedoel, ja, dat gezicht is, een, is een, een krul. Ja, het is een beetje vrouw onvriendelijk ook. Ik denk, denk je, ja, vrouw, als een lustig ik weer neerzetten. En ja. dan geen gezicht geven. Nee, ik oh, weet niet hoor. Het okay. is niet oké okay meer. Gewoon, oh. uh, Ga met je tijd mee, uh, Corbani. Nou goed, vertel. wees je nog meer? Kijk jullie voetbal? Voetbal? Ja. Die, met, oh, met z'n allen achter z'n bal. Nee, dat vind ik heel zin. Nee, nee oké. Okay. Nou, ja, gaat ook heel veel geld in om, geloof ik, hè? Ja, volgens ja, mij. Ja, nou, wel. laat maar. Doe, doe me niet. <laughs> nou ja, was het natuurlijk uh, drama dramatisch afgelopen dinsdag. Nou ja, woensdag, of dinsdag gespeeld Oostenrijk. Was de bal lekker of zoiets? Ja, ik denk het. Okay, nou, uh, Volgens mij uit. was het een proeftraining wat ze hadden afgelopen dinsdag. Maar uh, hoe heet het? De ondernemers in Zandvoort mogen tijdens de EK-voetbalwedstrijden... tv-schermen tijdens de wedstrijd op het terras plaatsen. Maar er zijn wel wat uh, voorwaarden aan verbonden. Zo mogen geen schermen buiten de terras worden geplaatst. En er mag niet meegekeken worden vanaf de openbare weg... Dus ja, rijd je met je auto langs, dan stop je even en dan ga je de voetbalwedstrijd mee en Dan krijgt krijg de, de, de hotel, of de eigenaar krijgt een bon Omdat iemand ja, vanuit de auto gaat. Als automobilist kom je er goed vanaf, dan mag je dus doorrijden. En er mag niet worden meegekeken vanaf de. Nou, dat zei ik net, die openbare weg. En buitentappen zijn verboden, even okay. als live muziek. Ja, nee, het is allemaal wel, wel dus bestond. Er zijn wel uh, bepaalde restricties aan verbonden. Café Louder en Hardy bestaat 25 jaar. En Ron uh, Brouwer doet even uh, een flashback in de uh, Zandvoortse kant. Is te lezen. Leuk, trots is hij er echt op. En zijn zoon zit er nu ook alweer 14 jaar bij. Hij is ja. ooit begonnen uh, in. Wat was het ook? Als afwashulpje bij sloten, uh, Akersloot, uh, bij Van der Valk. En toen heeft hij de koksopleiding gedaan. Hij heeft bij sterrenrestaurants in Amsterdam gewerkt. Nou, goed. samen met zijn vrouw hebben ze tien jaar ook nog een, een dorpscafé gehad ergens. Nou, zij had er geen zin meer. En toen uiteindelijk is hij hier in Zandvoort begonnen. En hij had altijd al een beetje van, ik wil een eigen, eigen, dingetje, eigen dingetje beginnen. En toen kwam in de kwam iets vrij. En daar heeft hij al zijn pluraria. als de troep wat hij had verzameld over oh, ja. uh, Laura en Hardy. De vrouw was heel blij. Gerda was heel blij dat hij al die zooi daarin dumpt in het café. En dat is een groot succes geworden. In het begin was het nog wel een beetje, eh, een beetje uh, sappelen. Want ja, hij wilde uh, echt, echt uh, ook een restaurant. En dat lukte niet helemaal. En uiteindelijk hebben ze de bar naar voren gehad. En toen eigenlijk vanaf dat moment is het uh, is, is gaan lopen. Wel even een brandje gehad in 2008. Toen is alles weer gestript, opnieuw opgebouwd. Er zat ook riet in het plafond. Wie doet er nou riet in het plafond? Dat is niet zo handig, hè? Nee, en uiteindelijk is het nu allemaal beter geworden. Gaaf om te lezen. Ja, uh, nou, Hij is ook goed ja. koken. En hij stond voorheen dan ook wel op de wereldse smaken. En op 12, 13 en 14 juli wordt het gastenhuisplein weer omgetoverd... tot een festivalterrein met foodtrucks, grappige street acts... en leuke optredens uit alle delen van de wereld. Dus ga gewoon even kijken op de website. En uh, het is de moeite waard. In de krant staat ook echt een uh, hele lijn op... Ach, de, de achterkant van de... Hij doet, hij doet echt buitenlands aan dit, hoor, met die daken zo. Ja, Erg heel grappig. Ja. Goed. Kijk, kijk ja. even naar Marco. Ja, zomeravondconcert Beach Pop Ja, aanstaande, aanstaande woensdag. woensdag ja, hè? Om half leuk. acht verzorgt het popkoor een geweldig optreden. Dus veertig koppige koers zal 16 verschillende popzongs te horen gebrengen. Onder meer van uh, Elton John en Pink. Maar ook van Karin Bloemen en Doe maar. En dat is uh, De Vrolijke Avond wordt gehouden... Uh, in de protestantse kerk op het kerkplein en de toegang is gratis. Oh, okay. ja. Ik kan altijd ja. even binnenlopen, halfwege daar. Ja, ik vind het wel interessant hoor, dat we ergens anders heen. Ik had nog wat uh, te vertellen, want anders is de dag alweer om. Ja? Hm. Want er is een nieuwe uitdaging en het is roeien op de Noordzee. Oh. Ze, en ze gaan dus uh, 50 uh, roeiers van de roeivereniging Wil uit Amsterdam, die gaan uh, met z'n allen gaan ze sprinten. Maar voor mijn gevoel is het wel in Haarlem. Even vanaf het strand bij de WVZ nou gaan ze naar Boei en uh, omkeren. Evenement start om 12 uur, eigenlijk om 5, 10, 17 uur of 5 uur. Dus Oké. Okay, nou. uh, ja, dus het is in de met met Watersportvereniging Zandvoort. Oké, okay, de nou, En vandaag lopen... heb je ook nog wf, ja? de, de, de hippiemarkt. En die is ook vandaag, want dan is het weer over. Daarom moet ik het even, ja, okay, okay. even snel kwijt. Precies. Anders uh, is het te laat. Doe je, doe je lange uh, haren pruik op en gaan naar de hippiemarkt. Ja. Na nou, afloop woensdag is er nog weer een tweede bijeenkomst geweest over het feit dat de Dolke Steekpartij. Dat was natuurlijk vorige week vrijdag. Ja. Rond uh, half twaalf s'nachts. Uh, de hulpdiensten waren groot uitgerukt. En daar hebben ze afgelopen woensdag nog even over gepraat. Tweede keer, want ze hadden eerder al een bijeenkomst gehad. En ze zijn nog steeds op zoek euh, naar nou, hoe dat nou gegaan is. Waarschijnlijk is er toch een soort conflict geweest. Er waren twee mannen die euh, bij hetzelfde appartementcomplex euh, woonden. En daar waarschijnlijk ruzie over gehad. Nou, hebben, ik heb er verder helemaal niks meer over gelezen. Dus ik ben wel niet zeker hoe het afgelopen is. Misschien krijgen we dat nog in de standvordse krant of op andere media. Goed, dat is over de standvordse bericht. Tijdens die landenkeuze. Ja, die we staat al we helemaal genomen. klaar. Ja, want ze is vandaag ook jarig. Jazeker. En het heet Nicole, zei ik dat goed? En ze is van de Chers. <lacht> Schertszinger, ik zet me ja. vast aan. Ja, ze is, ze is van de Pussycat Dolls. Ja, zij uh, hebben goede platen gemaakt. <tie>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 She's all over you And I know you want it It's easy to see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 Straight to it ain't broad, won't watch it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 Ik vind het nog steeds moeilijker om hierna te kijken. Wilt ze dansen? Die, uh, uh, dansen de meiden, zeg maar, met die met die kont draaien en dan die borstjes zo van. Wist je naar te kijken hoor? Oh, je uh, danst heel leuk. Uh, oh, en zit je naar te kijken? denk ik, vind het moeilijk. Kan niet meer. Borstjes getuid en lipjes vooruit, hè? Ja. Oh nee, andersom. Borstjes. Dit is, dit is wat we, dit is, hier moeten we toch van weg als vrouw zo een danser zijn... dat je denkt, wat the fuck, ik word helemaal opgewonden. Dat kan helemaal niet meer in deze tijd. Nou, ja, maar het is toch misschien. wel weer leuk als vrouw om een zekere macht uit te oefenen over de man. Uh, maar dit is dit niet macht of zet hij ze zichzelf weg als lustobject? Ja, maar, nee, maar daarom moet je het keer binnen je eigen huis doen. Oké, okay, nou, dat deden de, deze dames niet. Dus dan niet. toch maar die boer aan. Ja, zo. Je ik had ben het helemaal over voor. inderdaad. Nou okay. ja, goed, ze was vandaag jarig en hoe oud werd ze eigenlijk? Hij uh, is even. van 1978. Oh okay. jeetje, acht jaar 46? jonger dan... Uh, Oké, okay. okay, acht jaar jonger 46. dan is ze dus... Uh, 46. Ja, 46, ja. Ze heeft een tijdje in... een Ja, ja en ze heeft een tijdje in de, deze Pussycat Doll gezeten. Een uh, dol Dolls, die hebben toch allemaal grote hits gehad. Even, even, even, even Pussycat Dolls gewoon. Oh ja. Tony Wille. Pussycat Dolls? Nee, dit is Pussycat, man gek. Dat is helemaal geen Pussycat Dolls. Je het door elkaar. Nee, goed. Pussycat uh, Dolls is natuurlijk heel anders. Dat waren hele stoere wijven gewoon. Dat zag je net in die videoclip. Goed, ik had nog een uh, stukje een fragment uh, staan ergens van. We hadden het net over Ian Pace. De man natuurlijk van uh, uh, Deep Purple. En uh, heeft, uh, dat was de drummer van Deep Purple trouwens. Hij heeft in andere bandjes gezeten. Onder andere ook in Robin Tower en ook Macky Bell en White Snake heeft hij ook nog een tijdje gedrumd. Mm. En uiteindelijk uh, Carrie Moore, en uiteindelijk is hij nu weer uh, heel lang natuurlijk bij Deep Purple. Ze zijn weer actief vanaf 1984. Nog steeds maken ze de muziek. Uh, ja, alleen muziek maken ze. Maar uiteindelijk heeft hij ooit een hit gehad met episode 6. Dat was deze plaat. Deze episode X. You, Dat was een cover. Van uh, iemand anders, een cover van Bonnie Dobson. En Bonnie Dobson, uh, die uh, maakte ooit deze plaat. ga kijken hier. Het is een mooie verhaal van uh, Bonnie Dobson. Hmm. Die had de film Om de Beats gezien. Een film uit 1959. En ze was met vrienden, waren ze daar nog over aan het praten. En ze dacht van jeetje, dat ging over een kernoorlog die was geweest op de wereld... En uh, er waren een aantal mensen die hadden de kernoorlog uh, overleefd. En die waren met z'n allen in een appartement aan het praten. En, en uiteindelijk is dus... Aan het einde van de film zijn er twee mensen over. En die uh, praten met elkaar. En dat is gewoon heel intiem. En dat was, vond zij zo aangrijpend... dat de twee laatste mensen op aarde... die dan elkaar alle lieve dingen toe bedichten... dat ze dacht van, daar moet ik mijn muziek over maken. Dus uiteindelijk ging ze gewoon zitten... en ze schreef binnen een half uurtje The Morning Do. En dat is laatst natuurlijk ontzettend vaak gekopieerd... door heel veel andere gasten. Onder andere ook, ook de, door deze man. Dit is misschien wel de grootste hit geworden. Long John Baldry, die had er een grootste hit mee. En daarna is er ook nog echt... Volgens mij zijn er wel 20, 30 actieve, actieve artiesten geweest... die er ook nog een hit mee hebben gehad. Maar goed, ik vond het een mooi verhaal van Bonnie Dobson... die geïnspireerd was door een, een, een, een, een film die over de kernoorlog ging. Hmm. Ja, er komt toch ook iets positiefs uit nog? Nou. Dat is wel duidelijk. Goed, Nou, tot uh, zover even een stukje geschiedenis. Straks onder andere hebben we nog... Wat hebben we nog? Nou, ik zal zo even kijken in de bak met de wetenswaardigheid. Nou, ik heb ook nog een wetenswaardigheidje van uh, okay. uh, Graham Nash. Nou, goed, die dat is graag te geven. Maar eerst even hier de oh. 68 TVs and worn down buildings. Be yourself right now Het was nog eens weer hier gemoedelijk. Maar toch ook wat gimmen, want niemand weet wat er komen gaat. M. Kloot hadden een plaatje dat heette uh, Worn Out Buildings. Nee, AT6 uh, TV's hadden ze ooit een plaatje mee. En toen dachten andere groep mensen, leuk, dan beginnen we een band. En die vernoemen we dat plaatje van Kloot. En dat zo hebben ze gedaan. Dit heet Worn Out Buildings hier bij Toepak Leeft op de zaterdagmorgen. We kijken naar nou allerlei dingen die gebeuren in de wereld. Nou. En ja, nou ja, voor goed waar we mee begonnen zijn we bijna ook mee geëindigd. Ja, hij werd er helemaal in geprezen door zijn vrouw natuurlijk such a great job. You answered every question. You knew all the yes, Joe wordt helemaal ingeprezen door zijn vrouw. En die wil gewoon dat hij nog steeds doorgaat om minister-president te worden van Amerika. Mm. Het was stenenkrommend wat we gisteren zagen, natuurlijk. en yeah. Toen ik dit hoorde, dacht ik van: oké, okay, dat zeg je tegen een hele oude man die zeg maar seniel is. Nou, je hebt het heel goed gedaan hoor. Kom maar, en nu krijg je koffie. Ja, ja, ja. zoiets klinkt het een, een beetje. Een sticker? Ja, je krijgt een sticker en een krul. <laughs> en dan heb je nog een knuffel. <laughs> niet van die, niet van haar, nee, dat, heeft de keer, dat ging hier maar goed, weet je dat nog? Nou goed, uh, vertel. Dat nou, is wel heel erg hoor. Ja. Oh, ja, de mensen die op vakantie gaan... die moeten er trouwens wel even opletten. Want het schijnt dus dat in Duitsland... heel vaak in uh, Bern... er ligt dan zo'n verkeerspilon... Ja. en die lijkt maar zomaar achtergelaten te zijn. Afblijven, want deze pilons... Die zijn uh, eigenlijk een soort pijlen. Van, uh, de, de hulpdiensten leggen deze pilons expres neer... zodat de collega's de plek... van de eventuele noodsituatie sneller kunnen vinden. Zeker in deze tijd... nu de velden en bossen extreem droog zijn... Je snel ingrijpen van de hulpdiensten een vereiste. Als het dus brandweerman Sebastian Gallery, zegt, we plaatsen met de punt in de rijrichting. En dan weten de achteropkomende hulpdiensten meteen waar ze heen moeten. Oh ja. En elk voertuig heeft zo'n kegel. En dan weten we, dat werkt gewoon veel beter dan allerlei technische apparatuur. Okay. Dus uh, de, dan weet je, dus blijf van die dingen af. Ze liggen daar niet voor niks. Nee. Dus dat is wel. Uh, oh ja, Mooi, kan als meenemen. Oké. Okay. Nou ja, de Noorse minister van Cultuur en Gelijkheid. Lupna naar Jeffy. Zij heeft uh, tijdens een feestje gisteren haar borsten laten zien aan het publiek. Ah, ja. Is... Oké. Okay. <laughs> oh, dat is niet vol. Nee, nou, haar maar waarom deed ze dat? Was nou dat ja. een, uh... Ze heeft een mooie prijs uh, uitgereikt gekregen. En. Uh, zij is nogal een veel geprezen persoon als het gaat om de LHQBTI A tot en met Z-generatie. Was het een miswet t-shirt of zo? Nou, daar lijkt het wel op. Maar ja, de prijs is er heel erg blij mee dat ze die heeft ontvangen. En ze roept de mensen op om zichzelf en alles te kunnen zijn en zich niet zo zelf serieus te nemen. Dus nou, dat heeft ook gedaan. Ja, oké. Okay. Nou, ik vind, het, ik vind het echt een mooie, mooi pleidooi Mijn gewoon. vriend is al geschokt als ik uh, op het op strand gewoon een BH aan doe. En dat een, misschien, als je goed kijkt, even een flits te zien is. <laughs> ja, dat vindt hij al heel erg. Ja, dus, oh, dat vindt hij uh, uh, ja, niet kunnen eigenlijk. Hij vindt hij niet netjes. Oh, echt een eentje van de oude ja, ja Ik dacht, hij ja, een beetje in de jaren 70, een beetje in de jaren 80 rondgelopen. Ja. Hij is ook 70. Oh, je oh dat, ja, jeetje, er, jeetje, er, hij ja? ziet er zo jong uit op het podium. Ja, ja, ja, ja. Oh, man, men, Goed, straks <laughs> nog een aantal berichten die weer voor hebben belichten. Eerst maar hebben een scheurend gitaartje. Nu kan het allemaal nog. Alex Lehe, They Won't Let Me In. Nou, aanbellen voor maar, We zijn er al, we zijn er alweer. Ja, Alex de hey and They Won't Let Me In. Nou, dat ik zeggen, gewoon een paar keer aanbellen. Misschien helpt dat. Nou, nee, ze doen niet open. Goed, het loopt tegen het einde van het radioprogramma... en vandaag in de Telegraaf nog een stuk, groot stuk te lezen over... Uh, hey, ja, hij gaat afscheid nemen natuurlijk, Mark Rutte. Ja. Hij heeft uh, allerlei verschillende dingen al gezegd natuurlijk. Hij wilde niet zoveel aandacht aan geven en was ook voetbal op de televisie... dus dat kwam allemaal heel mooi uit natuurlijk. Maar in de Telegraaf zegt hij ook dat hij heel veel mooie berichten heeft gekregen... Uh, heeft uh, Pieter zich hier nog gefeliciteerd. Werd gevraagd uh, naar uw uh, functie elders. En Pieter heeft hele lieve uh, sms-berichten gestuurd. Maar niet over uh, functie elders. Nee, dat heeft hij niet uh, gebericht. Oh. Dat is wel weer uh, Maar Hij weet toch altijd wel leuk humor ergens in te verwerken. En er wordt natuurlijk ook al gevraagd... Wat vind je van het nieuwe kabinet? Nou, ik heb geleerd van Balkenende. Uh. Ik, Balkan heeft ook niks gezegd over mijn periode. Dus ik ga ook niks zeggen over de komende periode. We wachten dat maar af. Het is een bijzonder kabinet wat hmm. uh, momenteel geformeerd wordt. Gewoon tactisch hè? Ja, heel tactisch, uh, uh, ja, heel tactisch ja. gewoon. Uh, met een lach wil je afscheid nemen. En, uh, nou, dat doet hij altijd wel goed. Ja, ik bedoel, je mag niet eens zijn met zijn, zijn beleid. maar toch. Graag uh... hij nog een afscheidsavond ook op de Nederlandse televisie? Als hij slim is, dan doet hij dat en dan met een goed doel erbij. Met een goed doel nou, erbij? Dan heb je gelijk enorm oh, uh, veel. Uh, wapens inzamelen voor. Uh, voor Kroatië. Voor oh, nee, nee voor, uh, oh, op die manier. Oekraïne. Ja, ja op die manier. Zou dat kunnen. Nou, ja, vertel. Er is een onderzoek gedaan. Uh, als je ook niet weet thuis wat moet je met je cafeïne van je koffie. Geef het aan de mieren. Mieren hebben daar een positief effect op. De mieren die lopen sneller naar hun doel toe. Is gebleken. Oké. Okay. Ja, dus 38 zijn ze sneller bij hun. Ik zet je hele kleine kopje koffie neer. Een beetje. Maar hetzelfde bij mensen met cafeïne. Die hebben een gunstig effect op het leervermogen. Je onthoudt dingen sneller. En Maar een mier wordt er actiever van. Ja. De vraag is. Willen wij dat? Nee. Nee. Nee, lijkt mij niet. Nee. Dus dan moet je dat niet doen. Niet geen cafeïne geven. Nee. Aan Ze lopen sneller. Dus je kan ze ook niet sneller doodslaan. Nee. nee wat vinden blachtig. jullie van uh, dat we misschien weer extra moeten betalen voor water om het uh, vele gebruik uh, terug te brengen? Het plan is niet nieuw hoor. Maar nee. uh, ze pleiten voor meer bewustzijn bij de consument. Maar ja, we betalen al per uh, kuub. Hè? Dus uh, op zich. Het is zo makkelijk daar, daar, daar heb ik een uh, secretaris voor, daar heb ik helemaal <lacht> geen zicht voor op het water. Ik, nee? Ik, nee? Nee. Ik doe gewoon binnen een bepaalde tijd en dan. Uh, dan is er... Oké, okay. is het oké. Okay. Nou, ik zeg, uh, mm -hmm. dit was Toebak Leef. Tot op de Ibiza-markt. Ja, precies, tot op de hippie-markt. Daar zijn we met alles straks te vinden. Handtekening uitdelend. De foto's mee. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ik, sla ja, ik, selfie. Door ja ik sla door met een selfie. Goed. Ja. Fijn weekend allemaal, fijn weekend. Terug van weg geweest. Jaco Gardner. Clear the air.